Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Rusland bereidt zich voor om de Krim te annexeren. President Poetin heeft de inhoud van een wetsvoorstel om het Schiereiland in te lijven goedgekeurd. Die goedkeuring brengt de annexatie van de Krim een stap dichterbij. Poetin heeft het Russische parlement officieel ingelicht dat de regering van de Krim zich wil aansluiten bij Rusland. Om twaalf uur spreekt Poetin het Russische parlement toe. De noodtoestand voor de thaise hoofdstad Bangkok en omgeving is opgeheven. Het is rustiger in de regio. Het aantal demonstranten tegen de regering van premier Shinawatra is afgenomen. De noodtoestand was bijna twee maanden geleden ingesteld in de omloop na de verkiezingen van 2 februari. Er waren toen massale demonstraties voor het vertrek van Shinawatra. Die zou te veel onder invloed staan van haar broer, oud-premier Thaksin. Die is in 2006 afgezet.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 Dat onthult de voormalige topman in een boek dat vandaag verschijnt. De scheenmaker schetst in dat boek, dwarsligger, hoe stroef de samenwerking met de NS verliep. Ook schrijft hij dat hij al in 2009 liet onderzoeken of het mogelijk was onder het Vira-contract uit te komen. Dat leek toen juridisch onmogelijk. De scheenmaker schrijft dat hij verbijsterd was over het aanbod van NS-topvrouw Van Vroonhoven om de treinen over te nemen. De NS trok het aanbod enkele uren later in. De vermiste Pedro Ates uit Amsterdam is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de politie. De jongen van negen was gisteren de hele dag vermist en er was een Amber Alert voor hem uitgegeven. Het is nog niet duidelijk of hij door tips is gevonden. Het weer bewolkt en in de loop van de middag en avond vanuit het noordwesten buien. Aan zee komt veel wind vanmiddag en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemles en Blaakum 3 kilometer. Na een ongeluk zijn tussen Laren en Blaakum 3 rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje?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 Zometeen onderweg muziek van Marijke Hofland. Ook de sunshines komen voorbij, maar eerst hier de zangeres zonder naam. Het jongen U hoort nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ja. Met mij, de vakantie zal zo weer komen. Die tijd. Is... Met Mijn hart blijft dromen. En daarvoor de Sanchez met Hea Maria Bonita. En ook hoort u de zangeres zonder naam met Jonge. De volgende formatie is Sweet 16. was een Nederlands meisjeskoor. wat uh, optrad tussen 1952 en 1972. Dat en kreeg bekendheid door regelmatig optredens voor de NCRV Radio. Het meisjeskoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Mies Karsemeyer. En ze hadden even de leiding over het koor. Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse en romantische liedjes. De meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands. En in 1960 werd de hit Peter uitgebracht. En in 1961 werden Dunnetjes herhaald met Oh Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. En ik heb er andere uitgekozen. Iets minder bekend is dan wel zeker een hele mooie plaat. Sweet 16, nu hier op CFM Zandvoort met de jongen waar ik van hou. Koude nachten, zijn moest je vaak een traan Dan parevelde zij in gedachten.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 Ik zou wel eens willen Oh, mijn well Een met Ik Zou Wel Eens Willen Weten. En daarvoor Heintje met Mama, Ik Wil Een Paartje. En ook nog Regie van den Burg met Eenzaam op het Leidseplein. De volgende artiest kreeg in 1986 en een plakket. Toen was hij inmiddels al overleden. Maar het werd opgehangen aan de gevel van de Toren in de Jordaan. Ter herinnering van deze man. En hij is in 1944 getrouwd met Hendrika Gertruide Kuiper. Waarna een jaar later een dochter ter wereld kwam, genaamd Willeke. En nog vijf jaar later een zoon genaamd Tony. En dan hebben we het over natuurlijk. Willy Alberti, geboren als Karel Verbrugge. geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En overleden op 18 februari 1985. U hoort hem nu met een iets minder bekende plaat. Willy Alberti met Waar ben je? Waar ben je nu? Bij welke ander ben je nu? Ik verlang zo naar jou.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 Anders zoeken we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 Begleit sterren, zijn de lichtjes in je ogen. You need your free.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 Honderduizend keer, alle dagen weer, deze kip in het Vatersymfonie. Dat verveelde mij toen zo, dat ik op een goede avond ben gaan vragen, om me alsjeblieft niet langer meer te klagen. Maar toen ik mijn hart beneden aan de trap met luchten was, toen zag ik ja.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 Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand, en waar zat jij toen het scheep misgestand? Voor een zeereis voeren wij je dus op een nacht, uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bewanden, liep s morgens vroeg als stranden. dus die schamp kwam nogal tamelijk onverwacht. Mijn ontbijtport en mijn spiegelletje vloog Met mijzelf door de batterijspoort met een boog Toen ik op het strand weer bij kwam Vroeg mij iemand die dat ei nam Van mijn door de dooier dichtgeplakte oog Waar zat jij toen het schip is gestand? Had jij ook toevallig net iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand Waar zat jij toen het schip is gestrand?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 Ik stond daar inder veilig op het zand. Maar niet één wist hoe het jacht ooit was gestand. Tot de stuur die zwaar kon hijzen op het dek begon te krijzen. met de resten van dat roer nog in zijn hand. Hé, hey, waar zat jij toen het scheep is gestand? Had jij ook de wall met iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand. Waar zat jij toen het scheep is gestand? Waar zat jij toen het schip is gestrand? Waar zat jij toen het schip is gestrand? Dat was het cocktail trio met Waar zat je toen het schip is gestrand? En daarvoor hoorde je Ronnie Toer met kip in het water. En ook nog Gert en Hermien Timmerman met twee kleine sterren. Zometeen onderweg Jackie van Dam. Ook Liesbeth List heb ik meegenomen. De spelbrekers. Maar eerst Johannes Andrea Hoes. Andreas Hoes moet ik zeggen. Hij is geboren in Rotterdam op 19 april 1917... en overleden in Weert op 23 juli 2011... was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. Zijn plaat O, was ik maar bij moeder thuisgebleven. Ja, die staat nog steeds met 450.000 exemplaren te boek... als de best verkochte Nederlandstalige single aller tijden. En hij stond er zeker bekend als de koning van de smartlap en was de man achter duizend meezingen smartlappen carnavalskrakers en levenslinderen. En in 1969 had hij een hit met En we drinken tot we zinken. Het kwam alleen niet hoger als nummer al 32 in de, in de Nederlandse hitlijst. U gaat hem nu horen. Johnny Hoes en de feestneus met En we drinken tot we zinken. En las en laatste schipbreuk meegemaakt Toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep Hebben wij een flink geraakt hey, Drinken, drinken, drinken tot het maar zinken, zinken, zinken Beterzat, daar staat voor mij hek, zo langer bier Water, een moeilijke prater, die zei: Ik stop, ho, ho, ik stop er zo. Maar na een neutje dan wordt hij wat teutje en gaat hij praten gewoon met zo. Drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken. Daar werd het een zootje Toen op een nacht de waterleiding brak Het water waste Tot alle gasten Drijven op een vat kajak. scheel is, werd zo dronken dat hij eraan bezweek. En toen zijn glas brak, zijn bier in de spoelbak, was dat het laatste waar die naar keek. Drink, drinken, drinken, drinken,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 Ja, die moet ik nou net hebben en die laat ik niet meer haal. Jij hebt mij helemaal voorbij, mij. voorbij. Mijn tante Toe van 60 jaar, die maakt het vol. Ze loopt de hele dag in van die mini-kledenrol. Ze spreekt de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 Tot Die dus komt, kleine kokette Katinka. Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier even een glimp van je zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hak je op de stoel, korte op met lauwe kop, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangend plaat. Kleine kokette katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het al dus schoon. Kleine kokette katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog geen leven, een glimp van je wit, dus je zien. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekem over je schouder, je ma ziet het dood die dus komt. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel leven, een glimp van je wipnusje zien. la la la la la. la. Luister nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort, hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30 tot en met de jaren 70, met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Juist horen u de Spelbrekers. Een Nederlands zangduo, opgericht in 1945, bestond uit de Theo Reckers en uh, Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje Oh wat ben je mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden aan het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka, wat u zojuist hoorde. En daarvoor Liesbeth Lies met kinderen een kwartje. En ook nog Jackie van Dam, met je bent helemaal van mij. Een uurtje is kort en ik ga ook alweer afscheid van u nemen. Als u nou denkt dat ik wil het programma nogmaals beluisteren... of ik wil het nog een keer horen, of ik heb een stuk gemist... aanstaande zaterdag tussen 11 en 12. Nee, wat zeg ik? Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Iedere dinsdag zijn we er tussen 11 en 12. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Dus aanstaande zaterdag kunt u nogmaals luisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan tot aan het nieuws. Onder andere Bobby aan schoepen, het grijze haar. Maar nu is Nicole en Hugo met Goedemorgenmorgen. En ik zeg, misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens.